De stad Kousaïr met 30.000 inwoners is voor beide strijdende partijen van groot strategisch belang. Daar wordt aangenomen hebben Assad's troepen twee derde van de stad in handen, maar verloopt de opmars moeizaam. De VVD gaat meer aandacht besteden aan de integriteit van bestuurders. Het ledencongres in Maarsen ging zonder stemming akkoord met een aantal maatregelen van het hoofdbestuur. Er komt onder meer een vaste commissie Integriteit... Verder komen er opleidingen, vertrouwenspersonen en een vragenlijst die kandidaten voor publieke functies moeten ondertekenen. Aanleiding voor de integriteitscode is de commotie rond oud-wethouder en oud-eerste kamerlid Van Rij, tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt wegens corruptie. Het integriteitspakket bleek niet onomstreden. Sommigen vinden extra regels onnodig omdat bestuurders bij hun installatie al een eet afleggen. Zo'n 2000 hardlopers hebben de laatste mijl afgelegd van de marathon van Boston. Op 16 april brak de politie de marathon af nadat twee bommen waren ontploft bij de eindstreep. Bij de aanslagen kwamen drie mensen om het leven en raakten meer dan 260 mensen gewond. De organisatie van de marathon besloot de atleten die destijds nog niet waren gefinished... alsnog de kans te geven de marathon uit te lopen. Deze zogenoemde one run is opgedragen aan de slachtoffers van de aanslag... en aan iedereen die op 16 april te hulp is geschoten...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 Goedenavond, tot 11 uur is dit de sport van de zaterdagavond. Met als hoofdmoot straks de finale van de Champions League. Het Duitse onder onsje op Engelse bodem. Vanaf kwart voor negen live het verslag van Bayern München tegen Borussia Dortmund. En tot die tijd warmen we u op voor die finale. We schakelen met Wembley en we luisteren naar een gesprek dat Bas Tegeler daar had met Bert van Marwijk en Mark van Bommel. Verder praten we na over de hockeyplayoffs van vanmiddag en het wielrennen in de Giro. En kijken we vooruit naar Roland Garros, het tennis toernooi in Parijs. En er is nog meer live sport vanavond. Om zeven uur al begonnen in Volendam. De eerste wedstrijd in de finale om het landskampioenschap tussen Volendam en de Lions uit Limburg. Richard van der Made een best of 3 om de titel. Wie is de favoriet? Ja, dat is toch Volendam. Want zij uh, doen al voor de achtste keer mee aan een finale om de Nederlandse titel. Zesmaal won Volendam die prijs. En dus zijn zij eigenlijk favoriet ten opzichte van Limburg Lions. Terwijl nu de eerste goal van de wedstrijd gemaakt wordt. Natuurlijk door Volendam, de thuisploeg. Want zij zetten de toon ook in de eerste twee minuten van dit duel. Joey Duin, 2 meter 1 lang. En hij maakt de eerste goal van deze wedstrijd. Een spannende finale reeks gaat het waarschijnlijk worden. Want Lions en Volendam waren het hele seizoen ongelooflijk aan elkaar gewaagd. Viermaal won Volendam. En dat gebeurde continu met één doelpuntverschil. En ook was het één doelpuntverschil in de finale van de Beker. Twee weken geleden in Almere. Aanval nu van Limburg Lions en de goal. Nee! Hij wordt net voor de lijn gestopt door Martijn Kappel. Het schot van Roel Adams. En dan is het snel omschakelen aan de kant van Volendam. Dat is erg belangrijk in deze wedstrijd. Wie schakelt het best en het snelst om? Maar deze bal wordt gestopt door Luc Hoyting. Lekker sfeertje hier in Volendam. De tribune is natuurlijk helemaal oranje gekleurd. 1500 man zitten er zeker in Sporthal Opperdam in Volendam. Tussenstand na exact drie minuten op de klok. 1-0 voor Volendam. This is the last time that I will say these words I remember the first time The first of many lives Sweet Betty Dit de muziek van deze lange voetbalavond. This is the last time van Keen. Ik had het er al over. We gaan opwarmen natuurlijk voor die Champions League finale. Ik kan u melden dat Borussia Dortmund inmiddels gearriveerd is in Wembley. Strakke kopjes voor die finale. Maar we gaan eerst hokkie. Rotterdam heeft de eerste wedstrijd in de finale van de playoffs om het landskampioenschap gewonnen. Een eigen huis werd oranje-zwart met 2-0 verslagen. Gerard de Groot sprak met de winnende coach Reinoud Wolf. Reinoud Wolf, de coach van Rotterdam. Het was niet zo moeilijk, hè? Nee, achteraf niet. Nee, we hebben vandaag goed gespeeld, heel goed gespeeld. Echt vrijwel niets weggegeven aan, uh, aan Oranje-Zwart. Het enige, wat, als je, als je wel, wat wil zeuren, is dat we misschien te laat beslist hebben. We hadden eerder een 2-0 mogen maken dan de laatste seconde. Ja, want het is altijd nog die dreiging in die play-off. Dat als het gelijk wordt verlengen... en dan weet je allemaal niet wat er gebeurt. Ja, ja exact. Die dreiging heeft tot de laatste seconde boven die, deze wedstrijd gehangen. En dat is eigenlijk wel jammer. Want we waren vandaag... Uh, Absoluut beter. Hoe uh, sterk snakt Rotterdam naar een uh, landstitel? Nou ja, ik denk niet, niet meer of minder dan ieder andere sporter. Ik heb wel eerder gezegd dat als je als je, je prijskast volhangt met tien landstitels... Dat je, dat je dan denkt, nou ja, die elften, dan maak zoveel verschil. Maar hier is de prijskast leeg, dus men wil het graag. Maar bij oranje Zwart is dat ook niet zo anders. Die, daar, daar hangt er ook maar eentje aan de muur. Hè? Vorig jaar speelde je de play-offs zonder uh, je Nieuw-Zeelandse spelers. Die waren er dit jaar wel bij. Waren die extra getergd omdat ze het vorig jaar moesten missen? Ja, dat zijn ze absoluut. Ze, zijn, uh, die, die hebben, ze hebben het verschrikkelijk gevonden dat ze vorig jaar die, die, uh, onverwacht die voorbereiding op de spelen eerder moesten draaien. En daardoor de eindfase bij ons moesten missen. En die zijn wel echt, echt uh, vastberaden om het heel goed af te ronden. Kan Rotterdam nog beter dan vandaag? Of uh, verwacht je een terugval morgen? Nou, ik verwacht zeker geen terugval, maar ik ben wel benieuwd wat Oranje-Zwart gaat doen morgen op een, op, een, op een wat trager veld. Is het toch altijd even afwachten hoe, uh, wat ze daar tegenover kunnen verzinnen. Ja, die maar, moeten nu, hè? Maar ze moeten nu. Weet je, het thuisvoordeel is altijd leuk, maar dat is vooral leuk als je de eerste uitgewonnen hebt. En dat hebben ze niet. Dus <laughs> we zullen het wel zien. Zijn ze geschrokken van Rotterdam, denk je? Oranje-Zwart? Ja, er is natuurlijk al een paar jaar geen, geen, geen ploeg in Nederland die Rotterdam niet meer serieus neemt. We hokken je goed, we hokken je sterk. We zijn... Fit, we hebben veel snelheid, dus we zijn moeilijk te verdedigen en ook, en ook moeilijk te verslaan. We kunnen ook een beetje verdedigen. En dat, maar goed, dat geldt voor meerdere teams in Nederland. Het is geen toeval dat de top 5 zo ongelooflijk breed is geweest, geworden dit jaar. En dat de landskampioen Amsterdam zelfs niet eens bij, uh, bij de klulfs aanwezig is geweest dit seizoen. Heb je nog iets in je achterzak zitten, een verrassing voor morgen? Of gaan jullie gewoon op dezelfde manier spelen, boom, van akiet, tempo draaien en uh, kansen creëren? Nou ja, dat, dat, dat laatste moet wel. Je moet wel hokje en je moet wel willen winnen. En eh, zeker niet zomaar achteroverleunen. Maar hoe we dat precies gaan doen, daar gaan we vanavond dus rustig naar kijken. Half vier morgen. Ja, ik, ik denk als ik het zo kijk, je bent er bijna joh. Bijna is het nog niet helemaal. En de koers nog geen kalf. Het was het verhaal. Nee, we zijn, we zijn goed op weg. Maar eh, we staan alleen maar 1-0 voor nu in een uh, wedstrijdje om 2 gewonnen. Nuchter blijven, dat is het devies. Nou, nu, wel, ja, nu wel, het heeft geen zin om dat niet te doen. Want uh, we hebben nog niks. Dit hadden we vorig jaar ook, tweede. Maar we willen graag eerste worden. Dat zei de winnende coach Reinoud, Wolf Rotterdam versloeg. Uh, de tegenstander Oranje Zwart dus met 2-0. Morgen ontmoeten beide ploegen elkaar in Eindhoven. Als de Rotterdammers dan winnen, worden ze voor de eerste keer in de clubhistorie. Landskampioen, u hoorde het al. We zijn weer naar Vollendam gegaan. Richard van der Made, de eerste tik. Het eerste doelpunt was voor de thuisclub. Hoe staat het nu? Ja, inmiddels is er al veel meer gescoord. Natuurlijk, zo gaat dat bij het handbal. Acht minuten op de klok. Vijf tegen drie in het voordeel van Volendam. En het tempo ligt ook direct weer in de beginfase enorm hoog. Zoals dat ook altijd bij deze twee ploegen het geval is. Foutje bij Luc Stijn. 17 jaar is hij pas. Speelt op middenopbouw bij Limburg Lions. Is klein van stuk, maar heel snel op de voeten. Technisch zeer vaardig En hij zet op die jonge leeftijd nu al de lijnen uit bij deze ploeg. En dat is toch wel mooi om te zien. Wijst veel waar zijn ploegen moeten staan Heeft nu de bal in zijn handen. Het kleine ventje in het midden dus bij Limburg Lions. In 2008 opgericht om het tophandbal in Zuid-Limburg weer op de kaart te krijgen. Om mee te doen in de nationale top. Volendam al jarenlang superieur. Dat heeft uh, het uh, bewezen ook weer de afgelopen drie jaar met een landstitel. En het lukt Limburg Lions maar niet om die prijs in de wacht te slepen. Geen beker nog, geen landstitel. Ondanks veel investeringen ook van de overheid in Limburg. Tegen 3 is het inmiddels geworden. En dat is toch een serieus gaatje nu geslagen door Volendam. Aanval na 9 minuten nu. ...voor de Limburgers. Met Stijns, die 17-jarige... ...op middenopbouw. Speelt de bal naar Adams. Roel Adams, die heeft veel lengte. Kan schieten. Bal gaat dan naar de hoek. Daar staat Tim Mullens. Komt naar binnen. Stijns, dreiging. Druk wordt gezet. Tim Mullens. Dan wordt er uitgestapt door Schilder. Die al vele, vele jaren... ...acht om precies te zijn hier bij Volendam... ...in het eerste speelt. Belangrijk natuurlijk vooral in de dekking. Maar ook als cirkelspeler. Het is een vrije worp nu voor Limburg Lions. Het is Volendam overigens dat... ...als er een derde wedstrijd komt in deze finale reeks. Het thuisvoordeel heeft omdat Volendam als eerste eindigde in de reguliere competitie. En dat kan nog wel eens van groot belang zijn... ...omdat deze twee ploegen zo aan elkaar gewaagd zijn geweest dit seizoen. Ik kan het allemaal zeggen omdat het spel even stil lag. Het gaat nu weer verder naar die vrije worp. Lions nog altijd in de aanval, bijna 10 minuten op de klok. 6 tegen drie dus voor Volendam, dat verdedigt. Met zes man op rij daar, kort voor de cirkel. Adams zet dan druk, bal gaat naar... Stijns. En die schiet net naast de doel bij Martijn Kappel. Die aanval is dus afgeslagen. En dan moet Lions snel terugverdedigen. Dat doen ze goed. Iedereen staat daar weer. Maar Volendam komt eraan met Joey Duin. Ook hij schiet naast. Naast de doel van Luc Hoyting. Die zo goed dreef was in de bekerfinale twee weken geleden in Almere. Dan komt Lions weer. Met heel veel tempo. Met veel power. Richting die dekking van Volendam. En dit is een smerige, gemene overtreding van Joey Duin. In het gezicht geslagen bij Roel Adams. En dat levert Duin natuurlijk een twee minuten tijdstraf op. En dat uh, is ook iets wat uh, van belang kan zijn in dit soort uh, wedstrijden. Wie houdt het hoofd koel? Wie maakt de minste overtredingen? We krijgen een strafworp. Een uh, dubbele straf dus voor Volendam. Want twee minuten en een zeven meter tegen. Terwijl de vloer even geveegd moet worden door de jeugd hier van uh, Volendam. Schuift dan. Eens even kijken wie is dat? Martijn Meijer naar voren. Martijn Kappel staat twee, drie meter misschien voor zijn doel. Handen gaan omhoog. Wordt dit de 6-4? Jawel, mooie goal van Martijn Meijer. Keeper op het verkeerde been. En zo staat het na 10,5 minuut in Volendam 6 tegen 4. Sport en muziek tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. you I stay helpless on Clapton was dat er niet van echt lang geleden. Ook al heet het album Old Sock. Maar het is een album uit 2013. De single kwam uit in maart van het afgelopen jaar. Chaka Khan doet er ook op mee. Maar goed, we gaan handballen. Hoe is het bij Volendam? Nu, zat. Spannend, leuk. Snelle wedstrijd. 6-5 in het voordeel van Volendam. Dat nu een 7 meter mag nemen. Een penalty dus met Boy van Limbeek. Speler op middenopbouw die verschalt. Luc Hoiting bal gaat tussen de benen van de Limburgse keeper. En zo staat het weer. 7-5. Tot nu toe heeft Volendam steeds voorgestaan in deze wedstrijd. Heeft de dekking ook net even wat beter staan vind ik dan Limburg Lions. En ook dat is iets wat heel erg belangrijk is in het handbal. Steins nu weer op middenopbouw. Daar blijft hij voor alsnog staan. Bij de ploeg uit Geleen. Dat is een goede combinatie nu aan de rechterkant. Nog niet geschoten. Nu wel vanaf de linkerkant het schot van Adams. Dat wordt gekraakt onderweg. En daar zit ook nog een hand achter van Martijn Kappel. De keeper van Volendam. Snel weer terugverdedigd door Limburg Lions. Daar gaat Boy van Limbeek met het schot. Die bal wordt gekeerd door Hoyting. Dan kan in de break. Limburg Lions snel weg. Dat gaat ook gebeuren. En via Steins is het dan een doelpunt voor de ploeg van Gabriel Riebroek Een klein opstootje nu hier vlak voor mij. Want die vindt dat Stijns daar een overtreding heeft gemaakt. De scheidsrechters weten het te sussen. Hoyting scoort dus 7 tegen 6, 13 minuten op de klok hier in Volendam. Spannende wedstrijd in elk geval in Volendam. Uh, spannend was het al lang niet meer in de Giro. Het was de voorlaatste dag vandaag van de Ronde van Italië. De roze truidrager Vicenzo Nibali liet zien dat hij zijn trui waard was. Hij won de etappe. Joris van den Berg inmiddels aangeschoven. Joris, is die trui ook meer dan waard? Volledig, hij is echt de enige echte grote renner die nu nog in de ronde aanwezig is. Wiggins verdween, Hesjedal verdween, we hebben het allemaal gezien. En vandaag heeft hij echt, zoals dat heet, een puntje op de i gezet. Hij won de klimtijdrit donderdag. En dat zat hem natuurlijk niet lekker, dat dat zijn enige ritzegen tot nu toe was. Hij wilde een rit in lijn winnen. En vandaag was het een en al Hero week. Het was ongekend. Het deed denken aan de beroemde Gavia-etappe van 1988. Sneeuw. Och, och, mist. och. och. Sneeuwstormen en zo. En het, het, op de slotklim, het duurde allemaal niet heel lang. Het was ook veel. Natte sneeuw onderweg. En, en het was niet steenkoud. Het was niet onmenselijk. Maar de beelden van die laatste klim, die laatste drie, vier kilometer. Ja, die zal uh, bij de gemiddelde wielenliefhebber niet heel snel uit het geheugen verdwijnen. Komt hij makkelijk aan zijn overwinning? Ja, hij fietste gewoon weg. Uh, Wening was in de aanval gegaan. Een tegenaanval Kelderman wilde nog even mee. Ze roken hun kans. Want misschien was dit wel een dag dat de toppers uit het klassement. Is er eigenlijk maar één, natuurlijk, er is maar één topper in het klassement, dat bleek. Dat die zeiden laat maar, deze laten we gaan, het is rot weer, we blijven bij elkaar... en we laten een paar avonturiers om de ritzegen strijden. Maar Wening werd teruggepakt, want die roze man, zoef, daar kwam hij voorbij. Nibali, en hij ging in zijn eentje echt in een heel mooie cadans. ook allemaal fans eromheen, prachtige beelden... ging hij op zoek naar die echt mooie ritzegen in een rit in lijn. En de mannen die je moesten bedreigen, Evans reed waardeloos... slecht, vierkant door de bochten, die verloor nog wat extra tijd... en hij verspeelde zijn tweede plaats in het klassement aan Oeran. En Rigoberte Oeran, de Colombian, uh, Colombianen doen het sowieso erg goed hè, in deze ronde. Opmerkelijk goed. Ja. Misschien ben je geneigd te denken... ze komen uit een Zuid-Amerikaans land... en bij deze omstandigheden worden die jongens er afgereden. maar ze werden 2, 3 en 4 in de etappe Duarte, Oeran en Betancourt... Nou, Duarte, leuk dat hij tweede werd. Oeran wordt dus uh, tweede in het eindklassement. En die Betancourt pakt de jongere trui. Dat gebeurt allemaal op slechts 20 seconden van Nibali hoor. Al gaf hij in de slotfase niet heel veel gas meer. Maar het klassenverschil was enorm. Ja, met die jongere trui, dat was natuurlijk nog wel interessant. Hè? De, laten we eerlijk zeggen, die roze trui, daar was nauwelijks misstrijd om. Die dikke vier minuten verschil tussen Nibali en Evans. Dat was nooit te overbruggen geweest. Nee, dat was echt Maar de jongere kans, trui? De jongere trui was heel interessant. Tussen de Paul Maika, beetje onbekende renner van Saxebank, van Ries. en die Betancourt koer, een beetje een brutaal marretje, een aanvallertje, een klein vierkant klimmertje uit Colombia van AG r een ploeg die een... Klein besmet imago heeft de laatste maanden. En er was natuurlijk de strijd om de tweede plaats. Maar je zag al heel snel dat Evans als een baksteen naar achteren ging in de etappe. Hij donderde naar achteren. Hij werd door alles en iedereen ingehaald. En hij verloor heel veel tijd. Waardoor hij nu derde staat op bijna zes minuten van de man... die deze Giro dan eindelijk gaat winnen. En Italië is daar heel blij om. Nou, die zien we niet terug in de Tour. Dat heeft hij al aangekondigd. Evans wel. Hè? Heb jij het idee dat hij misschien toch die laatste dagen denkt... ja, die, die, die Giro winnen, dat lukt me niet... Dus uh, doet maar redelijk rustig aan of is. Het, ja, niet het goed? zou wel kunnen dat hij nu niet meer 100% in het rood gaat zoals dat heet. Want ja, hij kan deze man, Nibali, nu niet verslaan. Dat is onmogelijk. Da daar is Evans te oud voor. Hij mist de explosiviteit. Hij begon aardig aan de ronde. Meesprinten om bonificatiesekonden en zo. Dat zag er goed uit. Maar naarmate de Giro vorderde, is hij toch echt in zijn, in zijn prestatiecurve enorm weggezakt. Cadel Evans. En hij denkt aan de Tour. Ik vind dat een beetje naïef. Hij heeft een goede schouderkopman in zijn ploeg, T.J. Van Garderen, en dat is nou wel een jongen die ik in de loop der jaren zie uitgroeien tot een echte toer. En hij is het dus niet met de man die twee jaar geleden de Tour won? Nee, dat is hij niet meer. Dat is de laatste jaren gebleken. Het is een steengoede renner. Hij kan echt nog dingen winnen. Kleinere rondjes, een etappe in een grote ronde kan hij winnen. Maar drie weken lang op hoog niveau presteren. tijdritten, klimmen, ellende, tegenslag, alles bij elkaar opgeteld. Hij heeft te veel zwakke momenten. Gek genoeg ja. deed hij ook nog mee in een duel om een hele andere trui. De rode trui in Italië staat in Frankrijk voor de groene trui, de puntentrui. Was daar nog wat mee aan de hand? Ja, die kwam op 20 minuten overstreep. Mark Cavendish, hij was omgeven door zijn ploeggenoten. Hij raakte vandaag op de ene laatste dag die rode trui kwijt aan ja, Nibali natuurlijk. Want Nibali wint bijna alles behalve het bergklassement en het jongerenklassement. Cavendish is over de streep getakeld op, uh, op dik twintig minuten dus. Maar morgen in Brescia pakt hij gewoon de overwinning... en pakt hij weer een handvol punten... waardoor hij alsnog het puntenklassement gaat winnen. Nog even de Nederlanders. Hè? Je had het net al over die poging van uh, Pieter Wening. Uh, Wilco Kelderman dus ook gewoon keurig meegefinished. Wat vind jij van zijn presteer? Uh, heel goed. Ik vind dat hij op alle vlakken heeft hij zich laten zien. In het tijdrijden, in het bergoprijden, in het uh, attentrijden... in de zwaardere, maar wat eenvoudige ritten. Hij zat er altijd goed bij. Hij is toen zijn klassement een beetje uit het oog verdween. Hij heeft een tijdje het 11e, 12e gestaan. Toen ging hij aanvallen op zoek naar een ritszegen. En je ziet heel goed dat die jongen nog wat tekort komt. Dat is gewoon puur koershardheid. Kilometers in een grote ronde die in je benen moeten zitten. Dat is precies het verschil met Wening. Dat kon je vandaag zien. Wening is op dit moment de enige Nederlander... die zo'n etappe zou kunnen winnen. Dat heeft hij. Twee jaar geleden ook gedaan. En hij had het vandaag kunnen doen als Nibali het niet op zijn heupen had gekregen. Ja, jammer is dat. Uh, hey, nog één etappe te gaan. Eigenlijk is de ronde van Italië afgelopen. Kijk eens even terug op die drie weken. Wat voor ronde? Wat was het een grote ronde? Nee, absoluut niet. Het was een ronde van Italië zonder hoogtepunten, enigszins teleurstellend. Met een echt heel goede Nibali, een goede Cavendish die gewoon vier op vier scoort tot nu toe. En morgen, als er niks geks gebeurt, daar vijf op vijf van maakt. Ze hadden niet echt te maken met zware concurrenten. Hesjedal, de titelverdediger, verdween uit de ronde onverklaarbare wijze, trouwens. En Wiggins werd net als Robert Gesink ziek. En zo werd de spoeling wel heel dun. En als Nibali dan heel goed is en hij het moet uh, hebben van tegenstand van Evans... of van een tweede rangs kopman, met alle respect als Rigoberto Oeran... Ja, dan wordt het niet heel erg spannend. En dat is er ook nooit geweest. Hij heeft elf dagen nu de roze trui aan. En hij is eigenlijk nooit echt aangevallen. En niet minder verdiend hebt? Uh, absoluut niet. Nee hoor, zeker niet. Dit komt hem helemaal toe. Het is ook een mooie renner. Het is een allrounder. En het werd tijd dat hij de ronde van zijn eigen land ging winnen. Morgen die laatste etappe naar Brescia. Dan gaan wij uh, praten over schaatsen... Uh... Want uh, Mark Hamer die is bij een vergadering van de KNSB uh, in, uh, in Utrecht. Dacht ik dat die vergadering was, Mark. Ja, dat... En uh, ja, het gaat natuurlijk allemaal over die toewijzing... Uh, van het internationaal schaatscentrum in Nederland aan Almere. Hè, de strijd met Zoetermeer uh, en natuurlijk nog veel belangrijker met Thialf. Wat is eruit gekomen uit die bijeenkomst? Nou, er is een lange bijeenkomst geweest, terwijl ik mezelf nu even terug hoor. Uh, lange bijeenkomst geweest uh, hier in Utrecht. Uh, men was uh, om half drie begonnen en dat heeft uiteindelijk tot tien minuten geleden geduurd. En men heeft eigenlijk een, uh, ja, een slimme oplossing bedacht. Men heeft het uitgesteld. Pas half augustus wordt uh, de finale uh, gunning uh, bekendgemaakt naar welke van de steden het toe gaat? Het was zo dat... Uh, uh, nou ja, er was sporttechnisch... een adv advies gekomen. Maar wat zegt... nu het bestuur van de KNSB? Ja, of het nou allemaal financieel goed onderbouwd was? Daar, daar hebben we onze twijfels over. Wat er nu is gezegd, dat er... voor 15 juli moeten de drie steden... Uh, moeten hun... Uh, uh, extra informatie uh, gaan brengen. En dan zal er door Ernst en Jong... Uh, uh, nagekeken worden. Ja, zijn het nou geen luchtkastelen die, uh, die daar werden gepland? Maar is het ook... Goed financieel onderbouw, sporttechnisch kloppen het allemaal van Almere. Maar over alle drie de, de steden zegt men nu... Ja, eigenlijk was de, de financiële onderbouwing was niet voldoende. Daar willen we verder naar kijken. En dus wordt het besluit uitgesteld tot half augustus. Maar Mark, kun je nu ook constateren dat ze bij de KNSB... behoorlijk geschrokken zijn van alle commotie? Uh, met name van de hele lobby van de hele strijd vanuit uh, Friesland? Nou ja, en een Doek daar zojuist uh, hebben we gesproken. Ik zal dat later in de uitzending uh, laten horen. Hij zegt, ik ben een Fries en hoe meer je druk je op me zet, hoe stijver ik erin ga zetten. Hij zegt allemaal, nee, dit komt allemaal niet door de druk. Maar uh, ja dat proef je natuurlijk wel. Dit is natuurlijk een slimme manier eigenlijk om, om tijd uh, te kopen. Uh, en men heeft de uitweg gezocht in uh, uh, luisteren, we willen een aanvullend onderzoek. We willen dat het financieel onderbouwd uh, is, dat wat er in Almere gaat gebeuren. Er was ook kritiek op, van ja, uh, nou, hey, Almere komt nu met een een heel nieuw plan. Uh, maar kunnen ze dat wel waarmaken? Kunnen ze het echt inderdaad zo allemaal neer gaan zetten? Daar wil, op dat punt wil men uh, zekerheid hebben. En daar zoekt men het uh, nu in. Dus ja, men gaat weer opnieuw aan de slag. Men mag niet geheel nieuwe plannen op sporttechnisch gebied gaan, uh, gaan indienen. Maar wel op het gebied van uh, de financiën. Ja, daar moeten de drie steden dus uh, meer uitleg gaan geven. Mark Hamer vanuit Utrecht. Over die commotie dus, over de toewijzing van het grote nationale schaatscentrum. Waar komt het te liggen? Zoetermeer, Almere? Of gewoon in Heerenveen. Straks horen we het interview met Doekle Terpstra. Eerst muziek. De club was dat met boy George Karma, Chameleon uit 1983. We gaan weer handballen. Volendam tegen de Limburg Lions. Richard van der Maarden. Ja, dat gaat eraf hier. Zoals u misschien hoort. Er wordt heel veel muziek gemaakt. Omdat uh, de keeper van uh, Lions op dit moment uh, geblesseerd op de grond ligt. Maar ook alweer optrabbelt. Luc Hoyting. En over die keepers is wel interessant om even te vertellen. Want dat is toch wel erg belangrijk. Bij het handbal. Keepers krijgen natuurlijk veel te doen. En Martijn Kappel aan de kant van Volendam die pakt tot nu toe beduidend meer extra ballen zoals dat dan vaak zo mooi ook gezegd wordt. En dat is een verschil met zijn collega aan de andere kant. Hoiting die is weer opgekrabbeld. Staat weer tussen de palen. 10 tegen 7 is de voorsprong voor Volendam. Nog altijd die marge dus van 3 doelpunten. En nu weer een tijdstraf. Want ook dat is in het nadeel van Lions tot nu toe in deze eerste helft. Weer een tijdstraf voor Veofiets nu. De Montenegrijn die moet voor 2 minuten op het strafbankje. En dat betekent dat Lions weer in ondertal staat. Vijf veldspelers tegenover zes van Volendam. Geen strafworp dit keer, maar een vrije worp. Die is inmiddels genomen met Tom Schilder. Die meldt zich dan weer aan de cirkel met direct twee verdedigers in zijn nek. En dan gaat het tempo in de opbouw gaat omhoog met Joey Duin. Die schiet van 9 meter... In de linkerbenedenhoek, uitstekend geschoten, zijn vierde doelpunt alweer van Joey Duin. In deze eerste helft 22 minuten oud, nog acht minuten te gaan dus. En voor het eerst ook in de wedstrijd nu een marsje van vier doelpunten in het voordeel van Volendam. De regerend landskampioen doen, zesmaal wonnen ze al. En Lions wil zo graag ook eens een prijs winnen. De aanval wordt opgeschet, maar ook weer afgebroken. Acht minuten en ja, iets minder dan acht minuten is het. 11-7 de voorsprong voor de thuisploeg voor Volendam. Dan gaan we naar Parijs virtueel dan, want Aranska Rus opent morgen Roland Garros op het koord Suzanne Lenglen. Dat is dus een belangrijk koord voor de vrouwen. De Nederlandse neemt het daarop tegen de als vijfde geplaatste Sarah Errani. En voor Rus verloopt het seizoen slecht. Ze is al maanden zonder zegen op de WTA-tour. Be daarentegen bewaart ze wel goede herinneringen aan het toernooi van Roland Garros. Want vorig jaar haalde Rus nog de vierde ronde in Parijs. Verslaggever Matthijs Westraat, blik met haar vooruit je weer terug in uh, Parijs. Dat is een lekker gevoel, denk ik, hè? Ja, zeker. Ik vind uh, Parijs altijd een heel mooi toernooi om te spelen en uh, om hier te zijn ook. Uh, zeker. Na nou, vorig jaar. Wat voor herinneringen bewaar je nog aan die uh, ja, toch een mooie prestatie van vorig jaar? Ja, dat blijft altijd wel bij. En eigenlijk altijd op Roland Garros speel ik wel goed tennis, dus ik uh, hoop dit jaar weer. Ja. Waar, zit, waar zit hem dat in? Ik bedoel, behalve dan dat het om gravel gaat. Heb jij, heb jij iets speciaals met dit toernooi? Nee, maar ik vind gravel wel lekker. En uh, deze banen zijn uh, iets sneller ook. En uh, ja, dat vind ik wel lekker, ja. Morgen dus die openingspartij. Hè? Uh, als eerste op Lenglen. Uh, wat dacht je toen je dat hoorde? Nou ja, zeker mooi. Het is natuurlijk niet de beste loting. Maar het is wel mooi om op zo'n baan te spelen. En uh, vorig jaar speelde ik daar ook op. Dus uh, ik heb er wel een keer op gespeeld. Maakt je dat ook extra gespannen? Ik bedoel, het is toch een grote baan. Een uh, groot podium uh, tegen een grote tegenstandster, Erani. Uh, uh, word je er extra nerveus van? Uh, nou, ik denk omdat ik er al een aantal keer op heb gespeeld op die banen... dat het wel meevalt. Maar ja, altijd ben ik wel nerveus voor de wedstrijd, ja. eh, Irani, wat kan je over haar zeggen? Ja, het is gewoon een hele goede speelster. die die vorig jaar finale. En uh, ja, ze staat natuurlijk niet voor niets vijf. En uh, ik heb denk ik een aantal jaar geleden tegen haar gespeeld. En uh, ja, het is gewoon een zware speelster om tegen te spelen. Wat is in jouw, in jouw ogen haar grote kracht? Ze beweegt heel goed, haalt heel veel ballen en... Uh, ja, gaat voor elk punt en is heel uh, fantastiek. En dan is de logische vervolgvraag, wat wordt jouw tactiek? Nou ja, ik hoop gewoon mijn eigen spel te kunnen spelen, agressief te spelen tegen haar. En uh, ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat ik uh, haar ook onder druk kan zetten. Het is een, een lastig jaar voor je, hè, tot nu toe. Hoe is het met jouw zelfvertrouwen? Ja, dit jaar is niet zo goed uh, tot nu toe gegaan. En uh, nou ja, daar wordt je zelfvertrouwen ook wat minder van. Maar ja, ik blijf gewoon hard werken en hard trainen en dan uh, komen de resultaten vanzelf weer, hoop ik. Ja. En waar uitzicht dat in met betrekking met name tot je spel? Uh, waarin merk je van, hé, hey, ik heb even een mindset nodig? Je merkt gewoon dat je minder wedstrijden speelt. Dus dat je ritme in de wedstrijden toch uh, anders is dan dat je, als je meer wedstrijden speelt, dan heb je dat gevoel ook beter meteen. Maar uh, ja, dat mis ik wel. Dat klinkt heel simpel, heel logisch. Maar... Uh... Ja, je, je zou toch ergens een stap moeten maken. Op welk gebied is dat volgens jou? Um, nou, ik denk dat mijn surfs gewoon een stuk beter moet. En ook uh, ja, eigenlijk heel mijn spel kan nog beter. En, uh, ja, ik ben nu, wat ik zei, ik werk er gewoon elke dag hard aan. En, uh... Maar vooral uh, speltechnische zaken dus? Ja, dat ook wel. Ja. Ja, fysiek kan ook nog sterker. Maar ik denk wel, uh, ja, het zijn allemaal kleine dingetjes. Maar wat eigenlijk grote dingen zijn... Hoe belangrijk uh, wordt de dag van morgen voor jou? Het is sowieso een vooraanstaand toernooi, dus sowieso mooi om hier te winnen. Maar even kijken naar jouw jaar tot nu toe. Hoe belangrijk zou een overwinning morgen in die eerste ronde? Hoe belangrijk zou dat zijn voor je? Uh, sowieso belangrijk. En uh, ja, als je een wedstrijd wint op Roland Garros is sowieso mooi. Maar ja, wat ik zeg, ik hoop gewoon mijn eigen spel te spelen, goed te kunnen tennissen. en dan uh, zie ik het wel. Ranska rust morgen dus in actie op dat uh, belangrijke koort, grote, Die grote baan in Parijs. Op het tennisnooi van Roland Garros. Dan gaan we hockey. De mannen hebben we net gehad. De vrouwen van Den Bos hebben de eerste wedstrijd in de finale van de playoffs. Om het Landskampioenschap gewonnen. Tegenstander Amsterdam werd thuis na het nemen van shoot-outs verslagen. Die waren noodzakelijk omdat er in de reguliere speeltijd en verlenging niet gescoord werd. Den Bos speelstop Margo van Geffen geeft toe dat het een zwaar bevochte zegen was. Het was uh, hard werken vandaag. En dat uh, is op op zich wel elke wedstrijd. maar een 0-0 is niet, uh, niet heel vaak in de playoffs, nee. De laatste keer dat jullie hier speelden, verloren jullie met 3-1 van Amsterdam. Heeft die wedstrijd nog een beetje in jullie achterhoofd gespeeld? Uh, nee, eigenlijk helemaal niet. Een playoff is echt een wedstrijd apart. En uh, ja, je kunt wel blijven tobben om die wedstrijd die we verloren hebben. Maar uh, een nieuwe kans, en uh, die hebben we gepakt. Hebben jullie die verloren wedstrijd nog geanalyseerd met de roleren jullie coach? Uh, wel even wat gekeken, ja, wat ging er goed, wat ging er niet goed. Maar uh, niet te veel aandacht aan besteed. Wat ging er toen niet goed? Nou, het was op zich best wel een goede wedstrijd van ons, ondanks dat we verloren hadden. Dus uh, ja, er waren gewoon wat dingetjes die je beter konden, gewoon kleine specifieke puntjes en uh, nou, dat hebben we vandaag wel iets beter gedaan. Ja, jullie hadden van tevoren natuurlijk een, een plan om Amsterdam te bestrijden. Wat was dat plan in de grote lijnen? Uh, nou ja, vooral uh, als eerste gewoon knijten, hard werken en over mijn lijk dat uh, iemand voorbij je komt. En uh, als, je er voor, als je er voorbij komt, gewoon nog een keer terugrennen, zodat ze er nog een keer voorbij moet. Mm. En dat is één. En uh, gewoon simpel pasen, echt van zwart naar zwart. Ja, het klinkt heel simpel, maar dan tussen de linies door en dan uh, moet het goed komen. Ja, want uh, uiteindelijk werd er niet gescoord, zeg maar. In die verlenging kregen zij nog een strafcorner. Dat was even een spannend moment, denk ik. Ja, klopt. Ze dus zat heel even willen knijpen. Maar uh, Lizzie heeft hartstikke goed staan kepen. En uh, nou, helaas mislukte die voor hun. Maar uh, voor ons uh, was het uh, alleen maar mooi. Dan naar die shootouts. Uh, de vorige keer verloren jullie van Laar in de halve finale, de shootouts. Ja. Uh, jij nam de laatste, was dat uh, van tevoren al bekend? Uh, ik zou, ja, ik neem altijd de vierde. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk was het nou de laatste, ja. Dus uh, nou, ik moest hem alleen nog maar maken en... Uh... Ja. Nou, alleen nog maar. <laughs> ja, klopt. Ja, er stond eigenlijk niet heel veel druk op, voelde ik, want um, als ik hem zou missen, dan was er niks aan de hand. Dus het is erger dat je hem echt moet maken dan dat je... Dan, ja, ik mocht hem missen, maar dat doe ik niet. <laughs> Hebben jullie er veel op getraind? Um, ja, laatste week ja, op zich wel gewoon. Elke training heel even van twee balletjes. En uh, jij mocht zelf weten, als je het wilde, dan uh, mocht je erop trainen. Als, als het goed voelde, voelde het goed. Ja, want het is wel spectaculair voor het publiek, die shootout. Heb jij van tevoren een, een plan wat je gaat doen? Of ha hangt dat een beetje van de keeper af? Ja, wel een beetje een plan. Maar uh, ik had een plan om naar mijn bekken te gaan, maar die is, uh, heb ik niet gedaan. Dus ik hou me er eigenlijk niet aan. Maar in mijn hoofd wel een beetje, maar ik heb wel gekeken van tevoren naar de keeper. En uh, ja, ze dus zat toch wel iets meer mm -hmm. mijn kant dicht te zetten. Dus ik dacht, ik probeer de andere kant. Tot slot, uh, Margot, die volgorde van de shootout, is dat van tevoren bekend? Of zijn er ook mensen die tijdens... Als het bekend wordt, die shoot-outs, dat ze zeggen van nou, ik neem hem liever niet. Uh, het is, uh, er staan wel een vaste vijf, maar uh, mijn Schodrié zat bij de vijf. Maar die heeft hem niet genomen, dus toen heeft uh, Frederik Matlam genomen. En dat hoort ze echt na de wedstrijd net voor de shoot-outs. Dus uh, coole kikker en die maakt hem ook nog eens. Genomen. Ja, want die is nog jong hè? Ja, heel jong, 16 jaar, ja. <lacht> Oké, okay, morgen dan uh, naar de bos, zeg maar. Daar kunnen jullie kampioen worden hè? Ja, dat klopt. Ja. Dat gaan we ook doen, of niet? We gaan er heel, heel hard voor werken en hopelijk uh, kunnen we... Een feestje weer, ja. Dat was Den Bosch speelster Margot van Geffen in gesprek met Tim Steens. Die sprak na afloop ook de verliezende coach, Alison Annen van Amsterdam. Alison, jullie verliezen vandaag van Den bos na shootouts. Maar gezien het wedstrijdbeeld, hadden jullie die wedstrijd gewoon moeten winnen? Want jullie waren beter. Ja, ik vond ons vrij sterk hockey vandaag. Uh, maar in een andere cirkel uh, ja, waren we niet scherp genoeg. En dat is... Uh een probleem van dit team in tijd geweest. En uh, daar hebben we gewoon heel, heel erg op gehamerd. Maar ja, als het niet ingaat, dan win je ook niet. Het was jammer, want jullie kwamen 1-0 voor, zeg maar, uh, in de reguliere speeltijd. Met die strafcorner. Een raar moment was dat, hè? Wat gebeurde er precies? Nou ja, een van onze speelsen stapt één stapje de cirkel in te vroeg. Nou, stapt ze weer terug. De scheidsrechter had het gezien. En uh, ze liet de corner doorgaan. Dus wat mij betreft laat je de, de hele speel doorgaan. Uh, omdat de, de bal in de goal ging, ging uh, Den Bos appelleren. Ging het naast, dan hadden ze dat niet gedaan. Er was niks aan de hand. Maar omdat het in de goal ging, gingen ze appelleren. Dat ze één stap te vroeg uh, de cirkel in ging. Um, en notabene stapte ze weer terug de cirkel uit. Dus ja. we uh, er geen voordeel bij? Nee. Nee. Timbal's wel. Wij niet. En, uh, maar ja, dat is... Ik ben de aan het spel, denk ik, uh, vandaag. Uh, en ook uh, het hele spel en het uh, beïnvloeden van partijen zoals uh, de tegenpartij en de scheids. Ja, dat uh, is niet uh, vandaag... Uh, in ons voordeel geweest, laat we zo zeggen. Nee, dat heeft het bos waarschijnlijk. Omdat ze al zo lang kampioen zijn, die hebben dat voordeel waarschijnlijk. Nou ja, het is wel een team uh, die hmm. uh, elke appelier, uh, elke piep, uh, dan uh, wordt, wordt naar geluisterd. En, uh, ja. Maar dat moeten we, daar moeten wij beter voor, uh, dan zijn. En uh, het moet gewoon geaccepteerd worden dat zo is. Na nou, in uh, extra tijd kregen we een uh, gele kaart die uit de lucht kwam. Uh, niemand wist waarvoor. Um, Ellen had geen enkel invloed op het spel okay. in de, op dat moment. En dan sta je met tien man op het veld. Dan kreeg zij ook en een enge kaart, die ik ook heel, veel te zwaar vond. Ik denk van ja, dit is nu, nu, nu, nu, de, nu de partij van de scheids. En uh, het is gewoon niet leuk om die manier uh, zo'n wedstrijd te spelen. Maar ja, we hadden onze kansen en uh, we Goed. hadden vandaag kunnen winnen. En uh, helaas verlies je op Ciudad. En nu? Nu gaan we gewoon herstellen. Gaan we even samen gewoon naar de SMC, het sportmedisch centrum, om daar te herstellen. En morgen weer een dag. Als je toch in twee wedstrijden moet winnen, waren we toch van plan om morgen te winnen. Dus dan, dan wel morgen. Maar je moet twee keer winnen, hè, daar op de Bos. Ja, leuk. Ja, het is een leuke uitdaging, Kijk, dit team die is gewend aan uh, het winnen, mm. uh, bedoel ik Den Bosch. Ja, weet je, als we één keer uh, uit uh, kan, uh, kan de wedstrijd pakken, dan is het uh, weer op 50-50. Uh, maar het moet wel gebeuren morgen? Het moet wel gebeuren morgen, ja, anders is het seizoen afgelopen. Ja, dus, uh, dus morgen, uh, morgen gaan we weer. Nou, morgen is dus die tweede wedstrijd in de best-of-three-finale. Bij winst kroont Den Bosch zich voor de vijftiende keer in 16 jaar tot landskampioen. U hoort het geluid weer van het handballen in Volendam. De slotfase van de eerste helft, Richard Hoes, met de marge voor Volendam. Ja, die wordt nu weer uitgebouwd door een benutte 7 meter van Boy van Limbeek. De marge van 5 staat weer op het bord. Zoals de laatste 5-6 minuten eigenlijk steeds het geval was, 16 seconden nog te spelen in deze eerste helft. En Gabriel Riebroek de coach, de ervaren coach van Limburg Lions, heeft de groene kaart voor de time-out achter zijn rug. Ik weet niet of hij er nog gebruik van gaat maken. Nu wordt er gescoord op een belangrijk moment. Precies op de 30 minuten door Ferrians. En gaat de coach van Lions dan nu in die allerlaatste seconde nog een time-out nemen? Dat lijkt me onzinnig. Nee, dat is ook inderdaad het geval. Het is gewoon rust. En 14-9 is toch wel een klein beetje verrassend. Want veel mensen hadden dit waarschijnlijk toch niet verwacht. Zo'n groot verschil in het voordeel van Volendam. Dat gewoon de dekking, en zo simpel is het verhaal, heel erg goed heeft staan in de eerste helft. Je kunt het ook omdraaien, Lions valt niet goed genoeg aan, komt er niet doorheen. Maar ik ben toch geneigd om te zeggen dat die dekking, die verdediging van Volendam, gewoon te goed was voor de aanval van Lions. En dat was een belangrijk verschil in de eerste 30 minuten. 14-10 dus na 30 minuten hier in Volendam.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 Punk met get lucky. Het besluit over de locatie van de nieuwe topsport ijshal in Nederland is uitgesteld tot 8 augustus. Verslaggever Mark Hamer vertelde het eerder in deze uitzending. De Schaatsbond, KNSB en de Sportkoepel NOC NSF willen dat een accountantskantoor de financiële onderbouwing van de drie kandidaten Almere, Zoetermeer en Tialf in Heerenveen onder de loep neemt. KNSB-voorzitter Doekle Terpstra over die beslissing. Uh, wij hebben uh, heel erg lang uh, met elkaar beraadslaagd. Uh, We hebben een uitgebreide toelichting gekregen van de commissie die het advies heeft uh, geformuleerd in de richting van het bestuur van de KNSB en de NOC-NSF. En wij hebben geconstateerd dat wij op grond van het gedegen werk... wat nu sporttechnisch is gedaan, toch niet tot een finaal besluit kunnen komen. Dat we aanvullende financiële informatie nodig hebben. En dat wij ook de partijen willen uitdagen op het idee... Zijn u, bent u hier vanuit uw idee een luchtkasteel aan het bouwen? Is het idee op drijfzand gebouwd of kan het ook werkelijk tot realiteit komen? En wij hebben aan accountantskantoor Ernst de Jong gevraagd... om uh, voor 15 juli een financiële audit te laten plaatsvinden. Echt een gedegen financieel onderzoek te laten plaatsvinden op de haalbaarheid van de plannen. En wanneer wilt u dan een beslissing nemen? En dan nemen wij als bestuur uiterlijk... nee, niet uiterlijk, op 15 augustus nemen wij een besluit... over de toekenning van de gunning. U zegt of men niet luchtkastelen aan het bouwen was. Als ik u zo hoor praten, dan merk ik eigenlijk dat ik denk... Uh, Almere had het niet goed onderbouwd. Dat was misschien wel een luchtkasteel. Er is sporttechnisch gewoon heel goed werk gedaan... in deze afgelopen periode. En dat geldt eigenlijk voor alle drie de partijen. Maar u twijfelt of het echt haalbaar is? Wij twijfelen en we hebben vragen uh, over de financiële haalbaarheid van alle drie de plannen. Uh, en dat heeft niet alleen betrekking op Almere, maar het heeft ook betrekking op Tijalf, het heeft ook betrekking op Zoetermeer. En wij willen eigenlijk meer garanties hebben vanuit de gedachte boter bij de vis. U kunt wel mooie beloften en stippen aan de horizon neerzetten uh, vanuit de drie tenders. Uh, of vanuit de drie uh, aanbiedingen vandaan. Maar we willen ook graag weten of er werkelijk geleverd kan worden. En daar nodigen we partijen nu voor uit. En wij gaan aan Ernst de Jong vragen om een goed gedegen onderzoek te laten plaatsvinden. Financieel onderzoek. En op basis daarvan een advies uit te brengen in de richting van het bestuur. En dan hebben we twee adviezen. Een sporttechnisch onderzoek. En daar is het werk nu op gedaan. En dan hebben we in tweede instantie een financieel onderzoek. En op basis van die twee adviezen gaan wij op 15 augustus een definitief besluit nemen. Maar het klinkt mij heel raar in de oren dat er niet onmiddellijk naar de financiële uh, onderbouwing is gekeken. Er is gekeken naar de financiële onderbouwing. Maar niet voldoende? En die is niet voldoende naar het oordeel van de besturen. En wij zeggen wij willen daar meer uh, gedegen naar kijken... En dat willen we echt in handen leggen van een uh, gedegen accountantskantoor... die daar ook op een uh, buitengewoon professionele manier een oordeel over kan uitspreken. Klinkt mij ook een beetje alsof u een uitweg zoekt in de druk waar u de afgelopen week onder bent gezet. Nou, iedereen die mij kent, die zal weten dat ik niet uh, ontvankelijk ben voor druk van buitenaf. Uh, maar u stelt nu wel uit. Dat heeft daar niet mee te maken. Dat heeft te maken met het feit dat we weten dat wij een buitengewoon ingrijpend besluit moeten nemen voor de toekomst van de schaatsen in Nederland. Dat We willen de meest innovatieve plek als het ware zien te pakken en te ontwikkelen. Zeer competitief in de wereld. Maar tegelijkertijd willen we ook dat het op basis van realiteit ook werkelijk kan. En sporttechnisch worden de prachtige dingen nu uitgetekend. Maar het gaat om heel veel geld... En niemand van de drie partijen heeft ons tot op de dag van vandaag... echt kunnen overtuigen van het feit dat ze het ook werkelijk kunnen leveren. En of ze ook werkelijk uh, de bereidheid hebben... Uh, en de mogelijkheid hebben om de financiën te vinden. Dus die haalbaarheid willen we onderzoeken. En daar vragen we Ernst de Jong om een uh, onderzoek op te laten plaatsvinden... en ons daarop te adviseren. En kan men nou nog met heel nieuwe plannen komen? Niet op het sporttechnische deel, dat is afgerond. Die procedure hebben we zorgvuldig gedaan. En nogmaals, de commissie heeft daar echt zorgvuldig en gedegen werk gedaan. Uh, en dat beschouwen we als een finale uitkomst. Dus er zal geen aanvullende informatie meer gevraagd worden op het sporttechnische deel. Het onderzoek richt zich op de financiële haalbaarheid en de soliditeit van de plannen van de drie aanbieders. Half augustus. Weet het wel zeker. 15 augustus, mag u hier weer staan. Dan krijgt u van mij te horen wat de uitkomst is. Doekle Terpstra over de keuze voor de nationale schaatsbaan in Nederland. Uh, ja, en wat Tijalf is voor het schaatsen op dit moment... is is toch eigenlijk voor de meerkamp uh, atletiek. Want uh, in Gutses wordt jaarlijks een grote wedstrijd gehouden. Uh, bij de tienkamp uh, natuurlijk, bij de mannen, de zevenkampen, uh, bij de vrouwen. Um, Leon de Haan is aangeschoven inmiddels... want die wedstrijd, de eerste dag daarvan, is afgelopen. Hè. Hoe gaat het daar? En dan kijken we met name naar die Nederlanders. Hè. Ik geloof twee belangrijke Nederlanders daar aan de start. Eelco Sint Nicolaas bij de mannen, Daphne Schippers bij de vrouw. Ja, en Nadine Broersen ook nog. Uh, wisselende resultaten eigenlijk voor de Nederlanders... Uh, na die eerste dag, om te beginnen bij de tienkamp. Uh, Eco. Sint Nicolaas staat de achtste... En dat is een teleurstellende tussenstand voor Sint-Nicolaas. Want hij is de de Europees kampioen indoor, hè? dus dan verwacht je iets meer. Precies, precies. Um, ja, Hij heeft last gekregen bij het hoogspringen, dus het vierde onderdeel, uh, van zijn enkel. En kort daarna, uh, bij de 400 meter net voor de start, kreeg hij kramp in zijn linker- en rechterkuit. En daardoor kon hij niet voluit lopen. Heeft hij eigenlijk uh, die 400 meter volledig verprutst. Het derde onderdeel, het kogelstoten, ging ook niet goed. Um, ja, dus uh, een tegenvallende prestatie van Sint-Nicolaas. Veel heeft te maken ook met de omstandigheden. Maar goed, hebben die anderen natuurlijk ook mee te maar maken. Hoe zijn die omstandigheden? Heel slecht. Hm. Zes graden Celsius, ja, dat is natuurlijk heel erg koud voor uh, ja, een, een zware tienkamp. En die anderen hebben er uiteraard ook mee te maken, dus zo is het natuurlijk wel. Um, maar dat is waarschijnlijk ook de reden dat Sint-Nicolaas kramp heeft gekregen in zijn kuiten. En dat hij dus nu na die eerste dag ja, 4110 punten heeft. En hij staat 240 punten achter op de leider in de wedstrijd. Dat is Damian Warner uit Canada. Die heeft dus blijkbaar weinig last van die, van die omstandigheden. Nog even over Gutses, even over dat niveau van, van die wedstrijd. Proberen dus, ik maakte net gekscherend die vergelijking met Tialov. Nou ja, het wordt wel eens gezegd... het is het officieuze wereldkampioenschap op de Tienkamp. Kijk, normaal gesproken zijn alle grote atleten daarbij. Um, maar... Nu in dit geval niet. <laughs> omdat uh, kort voorafgaand aan Guts is. de werelddecore hadden. Aston heeft afgezegd. Amerikaan Trey Hardy. Eigenlijk de nummer twee in de wereld. Heeft ook afgezegd. Allebei met de lichte blessures. Ja, zij bereiden zich voor op de wereldkampioenschappen. Atletiek in Moskou. Uh, half augustus. Dat geldt natuurlijk ook voor Sint-Nicolaas. en die andere tien kampers. Maar ze kunnen dat altijd prima doen. die twee tien kampen in een jaar. Omdat de één dus eind mei is. en het grote voor altijd. precies, half augustus. Maar goed, die anderen nemen geen risico. En Sint-Nicolaas heeft nu ook gezegd. ja, ik ga geen risico meer nemen. Dus dus ik, ik weet nog niet zeker of ik morgen zal starten. Voor de tweede dag van de tienkamp. En wat nog even daarover? Hè? Van hoeveel echte meerkampen kan een atleet per jaar afwerken? Nou ja, uh, drie. Er zijn er ook niet, ja, er zijn er ook niet heel veel meer. Uh, er is er meestal nog eentje aan het einde van het seizoen in talens, in, in, in Frankrijk. Uh, en daarmee heb je ook een klassement, laten we zeggen, voor de, voor de meerkampen. Vorig jaar won daar de Belgans van Elven. Die won uh, dat klassement. En daar staat dan weer wat geld tegenover, want dat is op de tienkamp. En status, precies, denk ik. Precies, met tienkamp moeilijk te verdienen. Ja. Uh, dus maximaal drie. Maar dus in tegenstelling uh, tot, uh, tot bij de mannen, uh, staat Daphne Schipper Staat op de zevenkamp, staat tweede. En dat is uh, eigenlijk heel erg goed. En Nadine Broezer staat vierde in het tussenklassement. En ook daar uh, gaat een Canadees, in dit geval aan de leiding. Brianna uh, Tyson. En Schippers staat slechts vijf punten achter. Uh, nou, met de tweede dag in het vooruitzicht. Dan komen dan morgen voor Schippers verspringen... Uh, speerwerpen en 800 meter erbij. Ja, hij heeft zeg, toch wel een kans op een podiumplek. En dat zou uh, mooi zijn. Nou, dat zou mooi zijn. We kijken trouwens met een schuine oog... ook naar de wedstrijden in New York die uh, gelopen worden en gesprongen. Want daar is een Diamond uh, League wedstrijd. Ook slecht weer, hè? Ook slecht weer, ja inderdaad. Daar overigens geen, geen Nederlandse deelname... maar uh, ook daar uh, de prestaties tot nu toe niet heel erg bijzonder... als gevolg van uh, kou en regen. Oké, okay, u hoort uh, de tune. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van het eerste uur. Zometeen even ster nieuws en ster. Dan zijn we natuurlijk bij u terug voor het volgende uur... van deze uitzending van Langs de Lijn. Met natuurlijk om kwart voor negen straks... de aftrap van die wedstrijd tussen Bayern München en Borussia Dortmund. De finale van de Champions League.